Op 106,9. Straks meer. Jobboot met het NOS-journaal. In Vlaanderen is in de buurt van Gent een aantal goederenwagons... met chemische stoffen ontspoord en ontploft. Er zijn geen slachtoffers gevallen, wel raakten vijf mensen onwel. De brandweer heeft het vuur dat ontstond inmiddels onder controle. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur vannacht in het Oost-Vlaamse Wetteren. De trein, trein kwam uit de haven van Rotterdam... en werd bestuurd door een Nederlandse machinist... Drie van de dertien wagons explodeerden, waarna in drie andere wagons brand uitbrak. Zo'n 300 omwonenden binnen een straal van 500 kilometer van de plek van de explosie zijn geëvacueerd. In een straal van een kilometer hebben bewoners het advies gekregen ramen en deuren dicht te houden. Het zuiden van Californië wordt geteisterd door hevige bosbranden. Door de droogte en harde wind grijpt het vuur snel om zich heen. Ruim 3000 brandweerlieden bestrijden de branden. Duizenden Amerikanen hebben hun huizen moeten verlaten. Zo'n 4000 huizen liggen in het gebied waar de branden woeden en worden bedreigd. Sinds donderdag is zo'n 10.000 hectare land verloren gegaan. De brandweer heeft dit jaar in Zuid-Californië al meer dan 680 bosbranden geblust. Dat zijn er 200 meer dan gemiddeld voor deze periode. Staatssecretaris Wekers moet nog meer opheldering geven over fraude met huur- en zorgtoeslagen.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 Verder vraagt hij zich af wat de staatssecretaris heeft gedaan om de fraude te voorkomen of te beperken. Het weer, zonnig, vanmiddag hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 12 tot 15 graden langs de kust en 17 tot 20 in de rest van het land. Mooi gedroog en geregeld zon, dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel oudje, dat boek zat vol herinneringen, weet je nog wel oudje, wij zeiden wel eens als ie zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het altijd te klein, weet je nog wel oudje.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 Morgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week hoort u ze hier een uur lang. De hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dan doen we met oud-Hollandstalige muziek. En vandaag ja, een kleine ja, aangepaste uitzending, om het maar zo te zeggen. We hebben vandaag ook een paar kleine liedjes ja, die over het Koningshuis gaan. En ook wat nieuwere liedjes die ja, dit jaar zijn uitgekomen. Dus kleine aangepaste uitzendingen, in verband met... de de aftreding van de Koning Beatrix. en natuurlijk Maar op dit moment de nieuwe koning, Prins Willem-Alexander, die tegenwoordig Koning Willem-Alexander heet. Als opening hoorde Louis Davids met Weet je nog wel oudje, een opname 1928. En de volgende plaat is het 1957. Een man die geboren is op 20 april 1935 in Enschede. We hebben het over Henk Elsing met zijn nummer: Ben geboren in april.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 Zij komen te vleuren, vivre pour toi, afla mon cœur. Zij zijn meilleur pour moi, vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italiaan bij de opera Milaan.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 Want wat deed ze het goed? Onze koningin, dat was een vorstin. Onze koningin, onze koningin. De rooi van Zuidwijn zal je neef maar zijn. En dan Mabelgate, oud oh, het klamme zweet. Dan weer Maxima, de omstreden pa en maar steeds die oude kliek.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 Haren kriesna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie, met een bleef vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op bener. met die walmen van verkeer. Neem u echt niet in de maling, is het zo gerookte paling.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 U hoort de muziek van Tol Hansen, pseudoniem van Johannes Adrianus Hans van Tol. Geboren in Amsterdam op 3 april 1940 en overleden in ieder geval op 29 april 2002 was een Nederlandse zanger. Componist, muzikant, liedjeschrijver, cabaretier en kunstschilder. Hij studeerde trompet en piano aan het conservatorium in Amsterdam. En maakte samen met de saxofonist en componist Klaus van Mechelen deel uit van de rockgroep The Sharks. En daarnaast begeleidde hij cabaretier Tom Manders, alias Doris op trompet. En nu hoorde een van zijn grote rits Tolhansen met de Big City. En daarvoor een hele mooie praat van een plaat, moet ik zeggen. Van Brigitte Kaandoor met Lieve Koningin, waar zij in het nummer afscheid neemt van. Uh, ja. Van Beatrixen en daarvoor hoorde u Henk Elsink. in 1957 met Ben geboren in april. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere wijk hoort u hier. De hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag op Koningindag, de allerlaatste Koningindag in 2013. Kleine aangepaste uitzending. Natuurlijk wel een hoop muziek. Hollandse muziek van eigen bodem. Maar ook af en toe een paar nieuwere nummers wat betreft de artiesten. Die nummers hebben gemaakt voor, voor vandaag Koningindag 2013. En zo ook de volgende artiest. Het is Andries Peter Roefink. Roepnaam en artiestenaam. Dries Roefink geboren in Amsterdam op 1 januari 1959, is een Nederlandse zang. En naast zijn eigen repertoire zingt hij ook Nederlandstaal gevolgzommers voor andere, voor onder andere André Hazes. En ook hij heeft een lied gemaakt speciaal voor Willem-Alexander. Het Koningslied Dries Roelfink, nu op de radio. Jaren van wachten de loond, De tijd is gekomen wordt gekroond oprecht en geduldig Je hebt dit verdiend Jij bent nu koning Het volk is jouw vriend Koning van Oranje Zorg gekozen. Ik droom van een trouwring en een huis. En wil je me kussen? Zorg dan onder Maar vlug voor een rit na. Kozen. Ik droom van een vrouw. Lushka en laat ons allein de vodka begrijpt, maar jij bent gemein, Geef mij de vodka aan Lushika en kijk niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak dat uit mijn best op doen en jij zet mij op noodrans on maar in die fles zit nog een hele Hoe kun je het ooit weer? Mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel. Geef mij de wodka, Anuschka en laat ons allein. De wodka, begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de wodka, Anuschka want weiger je mij. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Gib mij de vodka, Anuschka, en laat ons allein. De vodka begrijpt mij, maar Jij bent gemein. Gib mij de vodka, Anuschka, van het Weiger gemein. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan Jij. En jij zit mij op dood zo maar in die flessen zit nog een hele bund. Doe kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk in gevoel Geef mij de Wodka aan Luschka en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka aan Luschka, Want weiger je mij Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan. U hoorde muziek van uh, gitaristen Jan Klomperman. Bijnaam Black en uh, Eugène Gijzer. Bijnaam White uit Delft. En ze vormden in 1949 het duo Black and White. En u hoorde het nummer, geef mij de vodka, Anouska. En dat was in 1954. En daarvoor de Limburgse zusjes met Je gaf me rozen. En daarvoor Dries Roefink met zijn koningslied. En over koningsliederen gesproken. Ook uh, Suriname, die uh, heeft een koningslied gemaakt speciaal voor Willem-Alexander. Het Surinaamse Koningslied, wordt het nu hier, op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Op 30 april is Willem-Alexander de nieuwe koning van Nederland. Op 30 april, op 30 april is Willem-Alexander Willem -Alexander. de nieuwe koning en maxima koningin. Nederland gaat aan het feesten en gezellig zijn de meesten, want het is toch niet niks als dit gebeurt. Iedereen wil lekker zwaaien naar die jonge nieuwe koning en naar Maxima misschien nog het meest. Op 30 april, op 30 april, dan gaat het echt gebeuren, ja het gaat gebeuren, de mensen ze zwaaien met vlaggetjes overal, op 30 april, dan is hij echt de koning, ja hij wordt de koning, en zeggen we dank aan die lieve Beatrix. Precis, maledansi, la foto, alla dorku, so attori, sa adei. Televisi, la na radio, eja bigi, reportage, fu oranje, na so atori de. Colin Villan, ie ie bo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 Zandvoerder, Zandvoerder met Mario Zandvoerder. Ons land heeft verschillende kleuren: van godsdienst en ras, van streek en van taal. Met een volk van stavast en iets zeuren. Soms ieder voor zich, soms nou allemaal En waar ik ook ben op de wereld Wat mijn bestemming ook is Het zal blijven hangen, dat stille verlangen Naar de kleuren die ik dan mis Het groen van de polder, het geel van het koor Het roze van de bloesem in mij Het blauw van de lucht, het grijs van de wolken en het wit van de was op de wei, Het rood van een zakkende zon in de zee, Van de winterse akkers het zwart. En oranje de kleur, oranje de kleur, oranje de kleur van mijn hart. Oranje de kleur, oranje de kleur, oranje de kleur van mijn hart. Een klein land met grote verschillen. Mening en smaak, politieke partij. Want wat wij hier allemaal willen: een huisje, een boompje en een beestje erbij. Maar als het er werkelijk op aankomt, als het niet anders meer kan, dan sluiten de rij en alle partijen die zingen dan wij houden van. Het groen van de polder, het geel van het koren het rood.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 De kleur, oranje, de kleur, oranje, de kleur. De kleur van mijn hart. De kleur van mijn hart. De kleur van mijn hart. De van mijn hart. U hoorde muziek van een man die ridder is in de Zweedse Orde van de Poolse, kreeg hij 1976. Hij is ridder in de orde van Oranje Nassau, die kreeg die in 87. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, die kreeg die in 2001. En een medaille voor kunst en wetenschap kreeg die in 2008. Dat was muziek van Paul van Vliet met oranje, de kleur van mijn hart. Ook dat nummer heb hij speciaal gemaakt voor vandaag koningendag 2013. Daarvoor hoorde u Helma en Selma met Valderi, Valdera. En daarvoor het Surinaamse Koningslied. Gemaakt door de Surinamers speciaal voor Willem-Alexander. En we gaan door met het officiële Koningslied. De muziek van John Eubank. Ook motium geweest. En uiteindelijk heeft hij het teruggetrokken. En uiteindelijk is het toch weer teruggebracht. En mag het gewoon gedraaid worden. Het officiële Koningslied. Met alle bekende Nederlandse artiesten. U hoort nu hier op CMM Zandvoort. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Daar jij het. heeft een taak in dit leven. Alles gedaan om je voor te bereiden. Daar, Daar is het Ik dat je, je alles moet geven. Iedere stap die je zet, Ja. naaf. Geen mevrouw was onze majesteit. Maar soms was u heel eventjes gewoon een toffe meid. U hoeden, haar en kleding wat was u consequent? Wij holden achter alles aan, u was uw eigen trend. Maar straks dus op de groene draak, weg met dat etiket. De wind waait losjes door uw haar, onder de Met waardigheid. u was ons rolmodel. Het kwam zelden voor dat iemand zei: ze lijkt mijn moeder wel. We zagen ook verdriet bij u om ons om uw gezin, u was geraakt, maar nooit geknapt, bleef onze koningin. U zoon de troon precies op tijd. Het was goed dat te beslissen. Wat zullen we je vinden? populaire koningsliedjes van uh, 2013. Speciaal gemaakt voor vandaag. Koningendag 2013. Ja, sorry. project RTL Boulevard. Het koningin van alle mensen. Beatrix Bedanklied. En daarvoor het originele nummer. Het koningslied. De officiële uitgave van 2013. Uh, met uh, de muziek gecomponeerd door John Eubank. C.F.M. Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En dit was uh, Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag vandaag met Koningendag. Een hoop leuke dingen zijn er vandaag nog te doen hier in Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne voorzetting van de dag, van de week. En als u denkt van, ik wil het programma nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. herhaal dit programma nogmaals. Ik wens u nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Ik laat u achter met drie kleine kleutersjes met de trappelzak boogie. Ik zeg misschien tot volgende week. En Anders tot ziens. Oei, het dan de buggy. Trappelzak buggy. Dan de buggy. Trappelzak buggy. Dan de buggy. Trappelzak buggy. Dan de buggy. Trappelzak buggy. de buggy. Trappelzak buggy. Dan de buggy. Trappelzak buggy. Ga dan een stap, ga dan een stap. Mamie die loopt op de trap.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 Nu is je weg, nu is mama je weer weg. daar Het uit. Nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh papi is boos. Dan moet u even stil zijn. Haha, die gele papi. Gaan naar beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg. Papi is weg. een lekker koekje Nee, de een Als de lente komt, dan stuur ik jou Tilper uit Amsterdam Als de lente komt, pluk ik voor jou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 Zannetje onder de mensen een blij gezicht te zien. En laten leven, en daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven, het doet het wel, eens, Bruin eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht. Do Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en. 9.